ik ben hier eens gut. Het KNMI heeft code oranje ingetrokken, voor nu. Er trekken straks namelijk weer nieuwe winterse buien over het land, en dus moet je ook tijdens de avondspits voorzichtig doen waar Schuwte staat, of ga liever niet meer de weg op. En als je dan toch de weg op moet, minder dan vaarten, pas je tempo aan aan de omstandigheden, hou uh, voldoende afstand van de andere automobilisten, ga zeker niet onnodig van rijstrook wisselen, want die middenstrook, die is vaak glad. Zijn er strooien, en sneeuwschuiven op de weg, geef die mensen de ruimte. Ja, en haal die strooiwagens ook niet in. En als je met de trein gaat, dat is ook een uitdaging. Vanwege de enorme drukte is de reisplanner tot zeker 8 uur vanavond slecht bereikbaar. Ziekenhuizen in het hele land hebben ook hun handen vol aan mensen die door de gladheid zijn gevallen. De meeste hebben iets gebroken of gekneusd. De vaders en broers van het Syrische meisje Riaan uit Jouren hebben haar samen vermoord, zegt de rechter. De vader vluchtte naar Syrië en zegt dat hij als enige verantwoordelijk is. Maar uit chatberichten blijkt dat ook de broers meededen. Dus krijgen 20 jaar cel. Riaan is vermoord omdat ze vonden dat ze zich te westers gedroeg. En het Nederlandse team voor de Olympische Spelen en de Paralympische Spelen... is vandaag gepresenteerd door NOC NSF. Het zijn de 33 atleten die al zeker zijn van deelname aan de Winterspelen. De Olympische Spelen beginnen op 6 februari... en de Paralympische Spelen beginnen een maandje later krijg je nog het weer. Ja, straks dus nieuwe sneeuwbuien. Vannacht kans op mist. En boven de sneeuw kan het dan lokaal afkoelen tot min 10 graden. Morgen begint lokaal nog mistig. Verder enkele winterse buien en temperaturen rond het vriespunt. En tot zover het 5.30 nieuws. En over een half uurtje meer. En dan, ja, het is glad, hè. Verkeer graag. Jelten. 27 files. En dit zijn ze allemaal langer dan 19 minuten. Op Veel plekken wordt het aanschuiven. De A2 Amsterdam-Oude Rijn. Dat staat voor de Rijntunnel door een gladde weg. 56 minuten. De A2 maarse op de hoofdrijbaan voor Ouderrijn, daar staat 33 minuten, en de A2 Den Bosch voor Papendorp, 41 minuten. De A4 Den Haag Amsterdam voor Zoeterwoude staat 40 minuten, A10 de Nieuwmeer Koenplein voor de Hemhavens een half uur, A12 Den Haag Utrecht tussen Nieuwerbrug en de Meren een uur en 9 minuten, en op de A27 Gorkum Utrecht tussen Lexmond en de Houtense Brug, drie kwartier. De A27 Gorkum Utrecht tussen Nieuwe en Lunetten, 19 minuten, en op de A29 Rotterdam Bergen op Zoom tussen Oud-Beijerland en de Haringvlietbrug drie kwartier. Dan nog eentje op de A58, Eindhoven Tilburg. Pas op tussen Best en Moer Gessel. Daar staat 26 minuten. En er zijn, gek genoeg, geen flitsers. Maar misschien wel even een shout-out naar de strooiers, toch? En zo, de schuivers. Ja, echt Oh, heb ik ook al een lichte jaloezie altijd. Als... Hoezo? Ah, Je zou niet zo graag op zo'n schuiver willen zitten. Nee? Oh. Nee. Lijkt me prachtig. Werk. Wel wat, ja. Echt prachtig werk. Jatte, dankjewel Welkom.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 Alan Tate McGray en What I Want. Het is maandag, het is 5 januari 2026. De beste wensen, Happy New Year! En welkom bij de middagshow. Zit er iemand te luisteren? er iemand te luisteren? er iemand te luisteren die? iemand te luisteren die? Ooit, als ik zo naar buiten kijk, ja, die ooit is ingesneeuwd. Nou, ik heb hetzelfde als jij. Ja? Ik zit naar buiten te kijken en ik denk, ja, het zou ook nu kunnen zijn natuurlijk. Ja. Het, zou het zou zomaar zijn. kunnen. Zou er iemand zitten te luisteren die nu is ingesneeuwd? Ui, dus, uh, Volgens mij, Brabant is het 20 centimeter zoiets. Nou, ja. Ja, ik, ik vraag ietsje meer. Ja, je hebt ietsje wel meer, je meer nodig dat je de deuren ja. echt niet meer open krijgt, ja. toch? En je ja, ook oh, dat. Je hebt plekken waar echt wel eens twee meter in de nacht valt. Ja. Dus niet dat je niet weg kan omdat je met de auto niet uh, de sneeuw doorkomt... maar je moet gewoon echt ingesneeuwd huis. Ja. Op de, de plek waar je op dat moment was? Nou okay. ja, je moest in ieder geval op die plek blijven. Je kon nergens meer naartoe. Dus ik vind dat als je niet meer weg kan komen met de auto... en je hebt moeten slapen in je auto of zo... Ja. vind ik ook dat je ingesteld oh, bent geweest. oké, okay, oké. Okay. Ja. Ja, dus, dus je kan echt nergens heen. Ben je ooit wel eens ja. helemaal ingesneeuwd? Ja. We zijn kritisch, hoor ik. Ja, ja, ja. ja. Er zijn natuurlijk allemaal mensen die thuis zitten omdat ze niet wegkomen met de auto. Maar dat is niet ingesneeuwd, zijn. Nee, je, of je bent in je auto gestapt en je, moet, je kon niet meer ergens. Je moest daar blijven. Dat vind ik wel. Maar dus okay. je moet echt vast, inderdaad. heeft iedereen dat nog? Ja. Het is wat roestig, hè? We ja, zijn twee weken op vakantie even, geweest. Even wennen. Ja, het is even wennen weer. <laughs> um, zit er iemand te luisteren die ooit compleet is ingesneeuwd? Dus ja. geen kant op kon, de deur die maar open kreeg, misschien de autodeur die me open kreeg, of ja. daar in ieder geval niet weg kon. Ja, ja. Echt geen meter kon, kon, kon stappen. Weet je, echt zo'n momenten dat je denkt, uh-oh. Ja, ja. ja dit dus is eigenlijk goed. wat wij zeggen, het is erg in Nederland, maar het kan nog erger. Ja, maar een eh, situatie waar je het noodpakket voor nodig hebt. Kijk, o, kijk, een, ja. O. Zit er iemand te luisteren die ooit, misschien ergens op deze planeet, waar dan ook, ook, compleet ingesneeuwd is geweest? Dus echt geen kant op kan. Zou je ons willen bellen? 09. 09 538. Is eigenlijk iemand die het nog erger heeft dan vandaag in Nederland. Ja. Heb je dat ooit wel eens meegemaakt? Zou je ons willen bellen? We zoeken elke dag iemand, en ook vandaag weer 0909 30538, dat is het telefoonnummer. En natuurlijk mag je ons ook een appje sturen. Hè? Dat is met de 538-app. Met de app die je kan downloaden gratis kun je ons aan berichten sturen. Dus zit er iemand te luisteren die ooit compleet ingesneeuwd is geweest: 0909 3538. En uh, nou welkom. Bij de middagshow, dit is David Ketra. Talking and where you're walking, or you and your homies might be lined and chalking. I really hate the trip, but I gotta loaf. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G to homies wanna be like on my knees in the night, saying prayers in the street. Line. <laughs> Look at the situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the streets, So I gotta be there with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and the grief in my eye. I'm a low-down gangster, set, trippin' banker, and my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat, the way I'm living life, do or die, what yeah. can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24 the way things are going, I don't know. Tell me why are we so blind?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 De dag al aan het genieten, heb je dat niet? Ja. En als een oude vent, ik naar buiten te kijken. Oh, het is het mooi wit overal. Maar ik vond het niet zo leuk toen ik weg moest rijden. Dat was nee, vond ik niet je moet zo niet lekker. de weg op. Nee. Ik, heb, ik heb onderweg heel erg uh, genoten ook van uh, mensen die tien uh, kilo sneeuw op het dak hebben. Oh, dat was ik ook, ja. Er ook ik kom een? daar niet bij. Ja, maar die dachten: weet je wel, mijn ramen zijn vrij. Ik kan ja. nu wel de weg op. Maar ja. die dan wel gewoon met, met, met een meter sneeuw op Ja, klopt. En iedereen erachter om wijken. Weet je wel, sneeuwballen in de, in de ruit. Ja, dat was jij ook. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ik ah, doe mijn best, maar ik kom er gewoon niet bij. Ja, rij voorzichtig alsjeblieft als je de weg op moet. Uh, zit er iemand te luisteren die ooit compleet is ingesneeuwd? Dus dat het nog serieuzer is dan vandaag? Uh, Suzanne? Ja, dat klopt. Vertel eens, wat is er gebeurd? We zijn, ik denk al 15 vijftien geleden in Tsjechië op vakantie geweest. Op een berg, want daar stond het vakantiehuisje. Dus we moesten elke dag naar beneden rijden om boodschappen te doen en alles. We hadden wel ook boodschappen uit Nederland meegenomen, maar toch verse broodjes en zo. Dat is natuurlijk altijd lekker. En wij kwamen, we werden wakker op een dag. En we keken naar buiten. En we zagen niks meer. Want... Ja, de waren compleet ingesneeuwd. De sneeuw was zo hoog we dat je ook niet uit het raam kon kijken? Zo ongeveer. En hoe maar is dat waren... dat voor gevoel? Had je het toen? Nou ja, het is, ja, dat zeg ik genoeg. Uh, gelukkig was de koelkast vol. Ja. En de drankenkast ook. Ja, maar... maar we hebben, een, we hebben, een, we hebben altijd massief gehad. En we hadden toen echt een hele grote. Nou ja, ten eerste kwamen we s morgens. We kregen die voordeur bijna niet open... Dus dat was echt drukken, drukken, drukken. En uh, Joop die liep naar buiten en die was compleet verdwenen in de sneeuw. <laughs> Joop ja, was even weg. Omdat... Joop was echt even weg, ja. 105 kilo was even weg. <laughs> Zo. En hoe lang heb je daar vastgezeten? Ja, twee dagen. En wat doe je dan? Wat doe je om de dag door te komen? Feestvieren dat ik goed, zo. Nee. goed voor jou, Suzanne. Ja, flesje open. Flesje, ja, flesje open. open, open haat aan. We hadden gelukkig nog stroom, dat wel. Maar uh, voor de rest, ja, wat doe je? Eten en uh, filmpjes kijken. En, en, uh, en wijntje erbij. En, en is het dan klaar huh? omdat het smelt, of word je dan uitgegraven in die omgeving? Nee, het werd gewoon minder op een gegeven moment. Oh, ja. Kijk, en en, en, een zegt je bovenop de werf die. Ja, dat, dat, is al, ja, dat gaat, is al, gebeurt al vaker natuurlijk, hè? Ja, ja. dat er ja, dat compleet ingesneerd wordt. En zeker ja. 15 jaar geleden was het weer natuurlijk ook nog wat anders. Maar het was inderdaad eerst, ik denk van, wat moeten we als we hier langer blijven zitten? Ja, want hoeveel, hoeveel dagen had je genoeg gehad? Nou ja, ik kom, ik denk voor vier, vier, vijf dagen. Oh ja, ja. Waarom we wel doorgekomen? Ja. En, dan, en we hebben het niet alleen over flessen wijn, toch? <laughs> nee, <laughs> ook eten. Ook eten. Want, weet gelukkig. je wat je wel eens hoort die... over dat soort situaties? Dat je dan negen maanden later uh, in de luier zit. Nee, nee, nee, dat ging te, toen, toen was ik te oud ervoor. Oké, oké, oké. En er was ook nog een vriend mee in dat huisje. Dus, oh. uh, dus uh, dat was geen optie. Nee, nee. <laughs> Twee dagen lang ingesneeuwd geweest in Tsjechië. Bedankt voor het reageren. Ja. Oké, okay, graag gedaan. Doei, doei. Bye doei, doei.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 Uh, foto's van de vrienden van Amstel om ons heen. Want we geven kaartjes weg voor de vrienden van Amstel. En ik kan het weer helemaal voelen. Heb je dat ook? Oh, maar dat is het gezelligste feestje nog ja. niet. Oh, wat is het leuk? Ja. Nee, maar je, hebt, je hebt vaak van die evenementen waar iedereen bij wil zijn, dat ik denk: ja, waarom dan? Waarom dan? Maar deze? Deze snap ik helemaal. Aaneenschakeling van hoogtepunten. Ah, het is één groot feest. allemaal speciale duwetten. Allemaal ja. dingen die je echt alleen daar ziet. Je snapt ook mensen die zijn geweest en denken: koop gelijk kaartjes voor het volgende Zeker. jaar. Zeker. En je ziet ook uh, heel veel zielsgelukkige mensen... die echt zoiets hebben van, wij zijn erbij. Ja. Maar het ja, is ja, ons gelukt. Ja, ja, ja. Ja. Ja, uh, kaarten te winnen voor de vrienden van Amstel zometeen. Als je de kroegbel hoort. Uh, even een uh, redactionele technische vraag hier. Uh, want ik zie namelijk ook echt letterlijk een bel in de studio liggen. Heb je het ook gezien? Is dat hem? Geen idee? Ik ook ah, niet. Ja, dat denk ik nou, wel. dat zouden we sowieso kunnen doen, toch? Ja, maar normaal gesproken moet ik dan zo'n geluidje instarten uit ja, de computer. Nee, nu niet. Nu niet. Het is, we gaan echt daadwerkelijk met een bel. Juist. En wie gaat dat doen? Jij. Jij ja, kan ja. erbij met een lange arm. Ja, maar leg hem sowieso niet bij Arjen in de buurt. <lacht> ik wil net zeggen, ja. Hoezo? Ja, nou, die wil koffie, die pakt het. Ja. Ja. Je vindt dat de stoel te hoog staat, die pakt hem. Hey, maar dan hoor je het en dan is het gewoon gelijk bellen. Gelijk bellen. Hoor je de, de kroegbel? Uh, bellen met de studio uh, 0909-30538. En kaarten winnen voor de vrienden van Amstel. dat zo meteen. En ook antwoord op de vraag of we thuis komen vandaag. Ja, als je op je werk zit. Ja. En het nieuws Iris, wat heb je mee? Nou, ook later deze week wordt er nog veel sneeuw voorspeld. Wanneer stuur je een rekening in naar Radio 538? Nou, bijvoorbeeld als er een heftruck over je nieuwe telefoon is gereden. Ja, we zijn uit mijn broekzak gevallen. Ik ben ook...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 vanavond weer sneeuwbuien over het land. Vannacht kans op mist. En boven de sneeuw kan het lokaal afkoelen tot min 10 graden. Uh, dan morgen begint het lokaal mistig. Verder wat winterse buien. Temperaturen rond het vriespunt. En wij krijgen, woensdag krijgen we echt Armageddon. Maar weet je wat? Het, ik vind mist zo niet bij dit weertype horen. Mist. Waar komt die mist dan weer vandaan? Jij vindt die allemaal weer? Ja, dan is ja, prima de nee. ja, Alles wit. Okay, ja. Alles, Alles wit ja, <laughs> als je woensdag op tijd je werk wil zijn, dan moet je echt vanavond... Weg. Ja, oh ja. Ja, uh, ja, want hoe is het op de weg, Jeld? Hoe ja, is met heel, het verkeer? Heel druk. 31 files, dat zijn er niet eens zoveel... maar ze zijn allemaal heel lang en dit zijn ze vanaf 14 minuten. De A2 Amsterdam-Oude Rijn voor de Rijntunnel staat drie kwartier. Op de A2 Maarse-Oude Rijn op de hoofdrijbaan... staat 38 minuten voor Oude Rijn... en op de A2 Den Bosch-Maarse voor Papendorp staat 51 minuten. De A4 Den Haag-Amsterdam voor Zoete Woude, 26 minuten. A10 de nieuwmeer watergasmeer voor Tuindorp staat een kwartier. En op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Bodegraven en Harmelen een uur en 16 minuten. De A27 tussen Gorkum en Utrecht staat voor de Houtense Brug een uur. A27 Gorkum-Utrecht tussen Nieuwegein en Lunetten 20 minuten. En de A27 Utrecht-Gorkum voor de Houtense Brug 27 minuten. De laatste, op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom tussen Oud-Beierland en Numansdorp. daar staat drie kwartier. Ja, en doe alsjeblieft voorzichtig hè, op de weg. Het is drie minuten over half vijf. Iris is hier en ze praat ons bij. Goedemiddag. Ja, het land is in de ban van het winterweer. Hè. Rijkswaterstaat heeft vandaag al meer dan 10 miljoen kilo zout gestrooid. En sommige mensen, nou, die begonnen er niet eens aan. Als je zo om je heen kijkt, dan uh, gaat het niet goed komen. Andere mensen die begonnen wel met goede moed. Bijvoorbeeld een reis naar Schiphol, waar ze er dan weer achter kwamen dat hun vlucht was gecanceld. Alles is geannuleerd. Alles is belast. Ja, en wat doe je dan, hè? En nu? Ik heb mijn dochter gebeld. Kom maar weer halen. Maar ook <lacht> op uh, stations was het drama toen reizigers daar aankwamen. Toen zag ik dat er uh, geen bus meer rijdt. Geen bussen, maar ook geen treinen. Nee, er rijdt zeker niks. Nee. Dan toch maar die auto pakken, maar de wegen waren. Slecht, echt slecht. Wandelen dan? Nou, dat is voor de oudjes natuurlijk geen pretje. Ik heb anti-slip uh, onder mijn schoenen gedaan, om te voorkomen dat ik omdoen. Ik vind mensen op de fiets ook zo dapper. Ja. Dat, dat, dat, dat ik met vier wielen ben ik aan het zwabberen. En dan zie je iemand gewoon, uh, gewoon even dat voorbij scheezen op de durven. fiets. Ja, moet je echt durven. Veel mensen die uh, hoorden vandaag op hun werk. Nou, gaan we lekker naar huis. En scholieren die konden <laughs> ook weer rechtsomkeerd. Nou, dan gaan we nu naar huis. gaan we met sneeuw spelen en uh, opwarmen. Er landen en vertrekken inmiddels wel weer een paar vluchten vanaf Schiphol. Er rijden ook weer wat treinen. Morgen zetten NS in ieder geval een winterdienstregeling in. Dat betekent minder treinen, vaker overstap. En je bent langer onderweg. En ook kunnen de treinen nu drukker zijn. En het duurt ook nog wel even met dat koude winterweer. Morgen kan het gaan regenen terwijl het wegdek natuurlijk onder nul blijft. En daardoor ontstaat er ijzel. Ja. Woensdag valt er waarschijnlijk veel sneeuw... waarvoor nu al code geel wordt afgegeven. Het kan morgen nog worden opgeschaald naar code oranje. En vrijdag is er ook weer kans op veel sneeuwval. Met dan ook een harde wind. In Den Haag is er een hele andere cruciale week aangebroken. Informateur Letchert heeft de gesprekken weer opgepakt. Vandaag ging het over de begroting en de vorm van de coalitie. Het moet ook duidelijk gaan worden of Ja 21 nog aan gaat sluiten. De afgezette president van Venezuela, Nicolas Maduro, is met handboeien om aangekomen bij de rechtbank in New York. Samen met zijn vrouw werd hij begeleid door zwaar bewapende agenten. Maduro werd dit weekend gepakt door het Amerikaanse leger en wordt beschuldigd van drugsmokkel. Hij wordt straks voorgeleid voor de rechter. En de Ring verdwijnt, jongens. Hij wordt elk jaar natuurlijk uitgereikt hè, voor onder meer beste programma en presentator. Ja, ik zou het niet weten. Ik, heb... maar, uh... nee, ik dacht dat we. Je... Jullie maken al twintig jaar radio. Maar gewoon... nee. Hoe vaak oh, hebben jullie hem gewonnen? Ik heb, ik heb ik heb nog nooit gewonnen. echt niet. Nee. Nee. Dan staat, het Ook in niet. Hm? staat het je een ring? Staat het je een ring, denk ik. Ja. Nou, ik, ja, als het nu de laatste is, zou ik denken... Zou ja, ik toch? Het wel ja, het wordt ja. de laatste. Ja. Waarschijnlijk. Oh. Ja. Oh, dan is dit wel een soort van het moment, toch? Als je nog nooit hebt gewonnen. Dat verbaast me. Echt, ik had het gehoopt voor je. Wij willen hem graag, hè? Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Kan je het oh, nee, horen? Ja. Wij willen hem heel graag, ja. Misschien moeten we maar eens actie voeren dan dit jaar. Zou ik doen. Toch? Om die lijkt... Te... En misschien, als je hem wil hebben, dan moeten we. Ja. Ja, ja. ja. ja. gaan we doen. We weten nog niet hoe, maar dat gaan we doen. We willen, maar we weten nog niet hoe. Nee, we weten nog nee. niet hoe. Eerst duik. Graag gedaan. 538, de 538 Middagshow. Met nu, Dualipa. Dit is Love Again. 538.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 Elk gesprek gaat over de mop. Klopt. Ook hier in de studio. Ja. ja. Waar staat je auto? Ja. Maar er wordt vier via achterlangs. Ja. Heb jij je achterwiel aan het drijven? Is er, achter, is er achter eigenlijk wel gestrooid? Dan kom je eigenlijk vier achterlangs naar de wijk uit? Hoe kom, kom je dan thuis? En hoe laat komt er dan, uh, komt er dan sneeuw? Ja, maar wat doen we? En dan we? schreeuwt iemand anders: 10 voor 6! 10 voor 6 komt de sneeuw! Ja, maar wat gaan we doen als je niet meer wegkomt? Nou, maar weet je waar ik ga geparkeerd sta? Ik, uh, geen idee. Nou, ja. ik, ik, ik dacht slim te zijn vanochtend, ja. toen ja. ik hier aankwam. Nou ja, vijf of vier. Ja. Uh, okay. Ik heb hem dus gewoon, uh, gewoon tegen, de, tegen de weg aangezet. Tegen de straat. Dus ja. echt gewoon de wijk uit. Ja. Dat ik dacht, kan beter... Daarheen lopen en dan dat ik zeker weet dat ik wegkom, dan dat ik de auto hiervoor heb. Ja, de maar de daarvan, ik heb daar aan gedacht, maar toen dacht ik, ik kwam ook niet vanmiddag weg van mijn eigen parkeerplek voor de deur. Ik denk dat als het gaat sneeuwen, waar sta je dan met de auto? Ik sta nu ergens uh, lager dan straatniveau, dus daar maak ik me zorgen. Ja, ik moet ja. wel een heuveltje pakken. Oh, jij maar, moet die een parkeergarage? Iris uit. staat daar ook. Dus uh, dan heb ik in ieder geval Iris bij me. Dus de dames, hebben de, nee. de dames hebben hem eigenlijk in die kuil gezet. Ja. Ja, maar ja. Ik, ik zag Iris nog lood dus Ik zeg, hier! Hier, waar sta jij? Ja. Dan ben ik daar blind ik daar naartoe gegaan. Maar wij hebben al bedacht dat we misschien tegen de richting in... gaan wij door een slagboom. Ja. We weten nog niet hoe die open gaat Misschien moeten we elkaar helpen. En dan uh, ik, nou, eruit. ik zou juist elkaar niet helpen. Ik, nee. zou, ik zou even hulp inroepen. Nee. Als ik jullie was, dit gaat echt niet werken. als je dan probeert is achteruit. Ja. ja, ik denk dat iedereen dit probleem heeft. Uh, je zou op je werk zitten en denken, kan ik thuis komen? En tien voor zes komt er een sneeuwbouw. 10 uh, voor 6. We gaan even bellen met uh, nou, de, de man die ja, het erg druk heeft, denk ik, vandaag. Hij is namelijk de gladheidscoördinator van Rijkswaterstaat. Ja, dan, dan heb jij vandaag dan heb een drukke druk, dag. Ja. Dat is Jan Riens Slippens. Jan Riens Slippens, goedemiddag. Goedemiddag. Komen we thuis als we op ons werk zitten vandaag? Ja, je komt wel thuis, maar je moet wel geduld hebben en voorzichtig zijn. En, en waar zijn de grootste problemen in Nederland? Ja, de grootste problemen zijn toch wel in de Randstad. en uh, Met name uh, rondom de uh, Utrecht, zeg maar. De wegen daar staan behoorlijk uh, vast. En daar staan ze eigenlijk al de, de hele dag. En zo met de avondspits groeit de file langzaamaan weer, uh, weer, weer uit tot een grote file. En waarom is het daar lokaal zo slecht? Ja, daar is gisteravond laat. is daar eigenlijk op een ongelukkig moment een behoorlijke sneeuwbui uh, gevallen. Toen was er was eigenlijk heel weinig verkeer. Dat betekende dat uh, ondanks dat er de hele nacht is doorgewerkt, dat er een aantal ijsplaten zijn gevormd die ze niet hebben weggekregen. Nou ja, als gevolg daarvan, uh, en natuurlijk gewoon de reguliere gladde weg, uh, zijn er een aantal ongevallen gebeurd die uh, nog steeds voor vertragingen zorgen. Ja, dus je moet eigenlijk. Dus de zout moet je erin rijden. Nou ja, het, het, het, het gekke is met zout: je moet eigenlijk. Uh, uh, met weinig verkeer heb je een probleem met het inrijden. Met files heb je een probleem om het zout überhaupt op de weg te krijgen... omdat een strooiwagen door een file ook niet kan strooien. Dus je hebt eigenlijk een situatie nodig waarin er normaal verkeer is... waarin we lekker met de, met de strooiwagen en met de sneeuwschuiver mee kunnen rijden met het verkeer. Hoeveel strooiwagens en sneeuwschuivers heb je rijden op het moment? Ja, er rijden nu ongeveer een 800 voertuigen die voorzien zijn van sneeuwschuivers of van uh, een strooien. Ah, geweldig. Ik vind echt... want ik, nou, het, aan, aan het stuk dat ik moest rijden vandaag, het zag er prachtig uit. Het, de snelwegen lagen er mooi bij. Maar het zijn meer die binnenwegen die ik, die ik lastig vind. Ja, uh, kijk, er zijn in Nederland vier verschillende wegbeheerders. Rijkswaterstaat doet de, de Rijkswegen en een aantal grote N-wegen. Dan hebben we de provinciale wegen, de gemeentewegen... en uh, nog een uh, aantal waterschappen die wegen hebben... Ja, en ieder heeft zo zijn eigen uh, beleid rondom uh, gladheidbestrijding. En op de binnenwegen heb je natuurlijk ook nog weer het probleem... dat daar zeker in de nachten heel weinig verkeer overheen gaat. Dus ja. Ja, als er dan s'nachts sneeuw valt... is het gewoon moeilijk om dat overdag ja. weg te krijgen. En voor woensdag wordt er veel meer verwacht nog. Uh, ja. Hebben jullie nu voordeel dat er al zout ligt? Gaat dat makkelijk worden of wordt het nog veel erger dan nu? Nou, we weten natuurlijk nog niet precies hoeveel er gaat uh, vallen. Het zout wat we vandaag geschooid hebben... dat uh, verdwint natuurlijk bij het smelten van, het, uh, van sneeuw... Dus uh, ja, we zullen wel weer opnieuw moeten beginnen uh, woensdag. En ook uh, morgenochtend wordt er nog... Uh, of eigenlijk vanavond in de avondspits, uh, het einde van de avondspits. En morgenochtend wordt er ook nog uh, sneeuw verwacht, hagel. Hier en daar zelfs een kleine kans op IJssel. Uh, dus uh, ja, wij werken eigenlijk, zoals het nu naar uitziet... zowel uh, uh, vannacht als morgen en woensdag gewoon door. En is er genoeg zout? <laughs> ja, er is meer dan genoeg zout. Okay. En even we heel concreet: winter, starten wij, ja, we starten de winter met 250 miljoen kilo. So. Nou, we zijn nu de, de hele week uh, al bezig, zo'n beetje. En we zitten nu ongeveer op 58, 59 miljoen. Ik heb de laatste stand niet helemaal bekeken, maar iets van de 58, 59 miljoen kilo. Dat wil zeggen dat we nog ruim 190 miljoen kilo uh, hebben... en we zijn al voorbij de helft van het seizoen... dus dat zal geen probleem opleveren. Maar als je nu op je werk zit, uh, je komt wel thuis... het gaat alleen langer duren. Zeg jij wachten nog eventjes of zo snel mogelijk naar huis? Of... Nou, als je nu naar huis rijdt, uh, zeker op de locaties waar al file staan... Dan, uh, zou je, en je kan wachten... Dan zou ik dat, uh, zou ik dat doen. Uh, Jan Rien Slippens, uh, gladheidscoördinator van Rijkswaterstaat. Er komen ook allemaal appjes binnen over jouw naam ja. natuurlijk. Ja, ja En wel. wij, ja. wij, wij, wij ho we hoorden het wel maar, en we zagen het wel. Maar we hebben ons heel goed gedragen. Wij wilden professioneel blijven. Ja, precies. Uh, maar Slippens heten en je bent gladheidscoördinator is wel geweldig, hè? Ja, maar het gekke, het gekke is, ik heb er nooit over nagedacht. Ik doe dit werk sinds 2012. En ik denk dat vanuit jullie radiostation ergens in 2016... Met, daar hadden jullie zo'n zo spel met haltoniemen, ja, En toen kwam er een dan. keer dit, uh, ja. dit naar voren. Uh, en uh, vanaf dat moment is men dat verband gaan zien. Dus jullie zijn daar eigenlijk tussen aanhalingstekens te schuldigen van. Wij moeten dit dit jaar maar weer eens gaan doen, ja, vind ik, die baannaam. Ja. Die, was, die was geweldig. En uh, nou, uh, geef alsjeblieft de complimenten door aan alle strooiewagens en de sneeuwschuivers. Uh, dank voor het goede werk. Graag gedaan. En ga voorzichtig dus de weg op. Gladheidscoördinator Jan Rien Slippen. Mooi. Hier in de middagshow van 538 met Will.i.am nu en Britney Spears. Scream en shout. Bring the action. We need this in the club. You're gonna turn this shit up. You're gonna turn this shit up.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 All eyes on us All eyes on us All eyes on us I see them girls in the club, They looking at us They looking at us They looking at us Everybody in the club All eyes on us All eyes on us All eyes on us It goes on and on and on and on When me and you party together I wish this night would last forever Een vraagje van ons: heb jij wel eens iemand betrapt op uh, vreemd gaan? Straks om uh, kwart voor zeven doen we weer Betrapt op een scheve om kwart voor zeven. En als je het leuk vindt om erover te vertellen, ben je van harte welkom bij ons. Ja, heb je het zien gebeuren of ja. is het jou misschien uh, wel overkomen dat je dacht op een nieuwjaarsfeestje: wat doe jij nou bij je partner? En wil je het ons vertellen? Heel graag. We doen het elke avond kwart voor zeven, betrapt op een scheve. We hebben echt al de meest geweldige verhalen gehad. Maar ja, nieuw jaar, nieuwe kansen. Dus uh, ja, we zoeken nog iemand ook voor. voor uh, voor vanavond heb je als op een hele bijzondere manier iemand betrapt. Ben je daar uh, op een bijzondere manier achter gekomen? je een een je... uh, valstrik bedacht, hè? Een ja. Truc? Een valstrik, ja, ook goed, dat ja. dat, gebeurt, ja, dat is ingenieus. Als je dat ja. kan, en een valstrik leggen... en dat diegene daarin loopt en dat je zegt... ik wist wat. het is heb je de, de telefoon was. gehackt van je partner... om erachter te komen of die vreemd is gegaan. Daar heb je je partner of iemand wel eens goed betrapt op vreemdgaan. Uh, Zometeen om kwart voor zeven... Uh, zouden we je heel graag willen spreken. Ah. Maar uh, geef jezelf even op als je wil. Dus heb je iemand wel eens goed betrapt op vreemdgaan... stuur ons even een bericht met de 538-app. Zet je gewoon in dat berichtje... schreven of betrapt... Betrapt weten wij genoeg. En dan bellen we je even terug. Dus heb je iemand betrapt of vreemd gaan? even betrapt of scheven... in de 538-app met een berichtje naar ons sturen. En dan mag je straks je verhaal doen. We zijn heel benieuwd in ieder geval. Dit is de favorite van Taylor Swift. I had a bad habit of understand Wat uh, vrij betekent. Geen idee, al sla je me lek. Och, opalite. Er zit allemaal mee, dus ik een steensoort. Ik kleur een steen. Ja. Het uh, <laughs> oh. zal wel een grassoort zijn. Ja, ja. Of het... Een grassoort? Ja. Opalite. Oh, okay. Favorite, Taylor Swift. Oké, okay, dan gaat nu heel snel iemand koekelen. Ja, Wat is het? Een synthetische steen, dat zei jij, Jelt. Ja, hey, een Hallo. steen. Het is even voor vijf. Lucky Radio zometeen. En die kaarten voor de vrienden van Amstel. En Iris met het nieuws. Wat heb je mee, Iris? Susanne Schulting wil snel duidelijkheid. Fuck my life. Maak kennis met Flow. Overdag fitness en perfectie. S'nachts glitter en vrijheid. Je nieuwe dagelijkse serie. Flow Vanavond om 7 uur bij Net 5.